Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. In Duitsland is Wolfgang Wagner overleden. Hij was tientallen jaren de leider van de Bayreuther Festspiele, het jaarlijkse muziekfestival rond de 19e eeuwse componist Richard Wagner. Wolfgang was een kleinzoon van Richard Wagner. Samen met zijn broer Wieland had hij kort na de Tweede Wereldoorlog de leiding van het festival op zich genomen. Hij liet de werken van zijn grootvader in een eigen tijdsjasje steken. Twee jaar geleden trok hij zich terug als artistiek leider en directeur en zijn dochters namen de taak over. Wolfgang Wagner was 90 jaar. Tienduizenden mensen hebben in Washington gedemonstreerd voor de rechten van illegale. Ze eisen dat illegale immigranten legaal in Amerika kunnen wonen en werken. Er zijn al jaren plannen om de immigratiewetten te wijzigen, maar de politiek blijft erover verdeeld. De demonstranten willen dat president Obama er vaart achter zet. In Amerika leven meer dan 11 miljoen illegalen, vooral afkomstig uit Latijns-Amerika. De democraten vinden dat het makkelijker moet worden om het Amerikaans staatsburgerschap te krijgen. Maar de republikeinen verzetten zich daartegen. Beide partijen vinden dat de toestroom vanuit Mexico moet worden ingedampt. Maar ze zijn het niet eens over de manier waarop. Bij de tweede ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk... heeft president Sarkozy opnieuw een flinke nederlaag geleden. Net als vorige week gaat de winst naar het linkse blok... Na het tellen van 93% van de stemmen komt links op 54%. En dat wordt gezien als een enorme overwinning. De rechtse partijen krijgen 35% en het extreemrechtse Front National staat op 10%. In Frankrijk hebben de socialisten in bijna alle regio's de meerderheid. Spannend was het in de Elsas en op Corsica. Zoals het er nu uitziet is alleen de Elsas in handen van rechts gebleven. Het weer, vannacht koelt het af tot het vriespunt met grote kans op mist. De komende dag droog, vrij zonnig en plaatselijk 17 graden. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met nu de nacht.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 What's wrong? GFM Na 27 jaar in South African jails, is Nelson Mandela een vrij man. Al 20 jaar. The... You... Waarom? Dit is 20 jaar ZFM.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 Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan veel beter zwijgen Everybody. even in Zandvoort I'm